Acht uur, Gert Kluik met het NOS Journaal. Israël zegt dat het bewijs heeft waar het blijkt dat Iran een kernwapenprogramma had en nog steeds heeft. Iran heeft het bestaan van zo'n programma altijd ontkend. Op een persconferentie toonde premier Netanyahu documenten, foto's en video's... die de Israëlische geheime dienst in Iran zou hebben buitgemaakt. Uit het materiaal blijkt volgens Netanyahu dat Iran vijf kernkoppen wil produceren die op ballistische raketten kunnen worden gemonteerd. Elke kernkop zou een explosieve kracht hebben, gelijk aan de Amerikaanse atoombom op Hiroshima in 1945. De persconferentie komt bijna twee weken voordat president Trump besluit over opzegging van het internationale atoomverdrag met Iran uit 2015. In de Zwitserse Alpen zijn vier bergbeklimmers omgekomen. Ze werden op de flanken van de Pigne d'Aola overvallen door een zware storm. Eén van hen is waarschijnlijk door een val om het leven gekomen. Drie anderen stierven aan onderkoeling. Vijf andere alpinisten liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De klimmers komen uit Italië, Frankrijk en Duitsland.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 Duizenden fans zijn naar de Grote Markt in Sittard gekomen... waar de spelers van Fortuna Sittard worden gehuldigd. De Eerste Divisieclub promoveert naar de Eredivisie. Voor de huldiging maakten de spelers een tour door de stad in een open bus. Het weer op steeds meer plaatsen regen. Ook gaat het stevig waaien, vooral aan de kust. Pas morgenmiddag trekt de regen via het noorden weg en neemt de wind weer af. Het wordt met 9 tot 12 graden vrij fris. Vanaf woensdag meer zon en ook een stuk warmer. In het weekend kan het zeker 20 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Ik ben terug bij kunststof met Jeroen van Velsen, de filmmaker die met Tanzania Transit volgens mij een heel nieuw succesnummer heeft afgescheiden. Want hoe was het met die, met die vorige film ook alweer? Wavumba. Hoe was het waar? En Tribeca? Ja, daar had ik toen een prijs gewonnen. <laughs> Voor ja, beste nieuwe regisseur. Ja. Ja. Waar was je toen je werd gebeld? Op Zanzibar... Ik uh, was aan het zeilen uh, op een Afrikaanse dauw met mijn vriendin. Eilandje voor de kust van Kenia, Tanzania, dat uh, Zanzibar. Ja. Uh, daar rinkelt de telefoon en dan? Nee, ja, uh, ik had geen contact met niemand voor heel lang en in, uh, internetcafé. Toch even mijn mail checken en in één keer... Tribeca Film Festival nodigt jou uit, nog nooit van gehoord... Om zo ben ik dan ook weer niet. <laughs> en onderweg. Ja, naar... Het is een heel groot en prestigieus festival te New York. Ja, dat wist ik dus op dat moment niet. En ik, ging dus, ik wist alleen van de gratis vlucht naar New York. Dus ik ging daar naartoe. En onderweg zei iemand van Tribeca: Ja, volgens mij is dat best wel een groot, ding, groot iets. En dan kom je eraan aan en dan word je. En dan moet je dus allemaal grootheden zoals. Uh, ja, Robert De Niro en dan kom je Mel Streep tegen. En dan denk je echt zo van, waar ben ik nu? Nou, op de plek waar je ook nog 30.000 dollar mee krijgt, geloof ik. Ja, ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Wat een geld gaat daar allemaal in. Ongelooflijke grote sponsors, grote namen. Het is, uh, het is echt een spektakelfilmfestival. Ja, je staat dan als filmer in één keer op de kaart, zoals dat heet. Uh, wat heeft dat voor consequentie als je Tanzania Transit gaat draaien? Gaat het dan bijvoorbeeld makkelijker worden om zoiets te doen? Dat weet ik niet. Ik heb dan nog niet zoveel films gemaakt. Maar je mag toch veronderstellen dat als je zo'n uh, prijs krijgt... Uh, en, en je zegt, mensen, ik wil nu dit of dat draaien... dat dan mensen staan te drommen om jou te helpen... financieel te steunen, die film af te nemen, enzovoort, enzovoort. Dat is wel mijn droom, ja, wat je nu beschrijft, maar dat is toch niet zo? Nee, hoe gaat het nee. dan? Maar mensen ik bedoel, het helpt wel. Hè? Als jij zo'n festival win, wint, dan betekent dat andere festivals jouw film ook willen. En dan, zo heb je, dan begin je in één keer een circuit. en dan gaat jouw film rond de wereld op allemaal hele leuke filmfestivals. Dan moet je hele leuke mensen en hele toffe films Maar het wil dus niet zeggen dat je bij een volgende film. noodzakelijkerwijs heel veel makkelijker te werk gaat. Uh, als bij die eerste film? Ik denk als, als, het, uh, als de film niet succesvol was en je geen grote prijs hebt gewonnen, dat het dan inderdaad wel moeilijker is. Ja. Want ja. hoe werd je dan nu geholpen? Ja. Er moet dan toch een omroep die zijn die zegt: Nou, uh, kom op met die tweede film, wij gaan die bijvoorbeeld uitzenden. Nee, je stapt wel naar een omroep toe met een producent en een, uh, een hele mooie filmplan, toch op papier, waar je al heel veel tijd en energie in hebt gestopt. Ja al uh, een jaar anderhalf jaar werk in heb zitten... voordat je überhaupt dan mezelf dan dat ik durf om daarna op te stappen... om te vragen van, nee, heeft jullie dit een leuk idee? Dus daar uh, gaat toch wel heel veel... Ja, ik ben toch best... Ja, nee, ik ben best wel onzeker daarin, hoor. Ik uh, denk niet meteen. Ik zie het aan je lichaamsbewegingen. Je armen, die willen alle kanten op. mannelijk ja. Ja, een film is ook, je vraagt zoveel. Hè? Het kost zoveel geld, het kost zoveel energie. En um, er kunnen niet zoveel films gemaakt worden. En je, ik wil ook geen film maken die slecht is. En nee, ik wil iets neerzetten wat gewoon hè, wat, mm. wat, wat, wat, waar iedereen naar wil is, kijken. Is dat ook waarom je slaappillen slikt als je uh, aan boord van zo'n trein aan het draaien bent? Dat kan niet anders. Zonder slaappillen slaap je niet. Maar die andere jongens dan, van de crew... Ja, ik weet niet. Ja, misschien, uh, ik ben wel, als, als, ik, als, ik, als ik ga draaien, hè, welke film dan ook, dan slaap ik echt niet. Nee, dat is geen dag, uh, nacht dat ik echt normale rust heb. Ik, uh, ik kan ook niet poepen. He? ik uh, Door de zenuwen verstopt alles. Uh, <laughs> <laughs> dus slapen niet, poepen niet. Nee, ik ben wel... Ik zit, uh, het is niet dat ik veel maak leuk gaat wel. <laughs> oh. <laughs> nou scary. ja, wanneer? Nee, het is gewoon, het is, het is gewoon ongelooflijk veel stress. Hè. Je hebt gewoon vier jaar dat je gewoon... Je leeft toe naar een moment. En dan heb je, heb je, heel, heb je wel even geld om te gaan draaien. Maar dat moet allemaal op dat moment het moet allemaal gaan lukken. We gaan, dus, we gaan terug die trein in. Waar dat allemaal moet lukken. Uh, stel nog eens iemand aan ons voor die je dierbaar is geworden. Ja, Rukia hebben we gehad. En William en Isaiah, onze Maasai-krijgers. Mm -hmm. Pieter is natuurlijk de derde persoon die we volgen op de trein. De prediker. De prediker. goed zou hem eventjes uh, zo te horen? Uh, ja. nee, nee, en waarom hij niet zo dierbaar is, uh, dat, dat, dat vernemen we straks. We gaan hem eventjes horen. Okay. Ja, ja, ja. Ina na name ma Ina ma Damu ya Ina ma Ina ma ina Oh Iyo damu ma Iyo damu wat is uh, Pieter hier aan het doen? Jeroen van Velsen, regisseur. Ja, bizar. Gewoon had uh, ik niet aanzien komen. Hij, uh, hij komt hè, een derde klas binnen. Iedereen is gewoon stil. En is dat is ongemakkelijk. Niemand heeft er zin in dat die man die reus van een vent binnenkomt stormen. In een is uniform. Een, in een glimmende plastic uniform. Met een soort van hey, Jezus, kruis van goud, nepgoud. 10 met 10 centimeter. Precies enorm. Met een nepgouden Rolex en nou ja, zo fout als maar kan zijn. En dan krijgt hij binnen vijf minuten voor elkaar om iedereen aan het zingen te krijgen. En hij pakt gewoon. Wat hij doet, is hij loopt gewoon rond en hij ziet een armkind. Klein kindje die misvormde beentjes heeft. En, en, en die zegt tegen die moeder: van. ja wat is met dat kind aan de hand? Ja, ja, die heeft wat aan de benen. Ja, dat zie je. En hij pakt gewoon dat kind uit die armen. en, ha en gebruikt dat kind om te gaan preken en, en zeggen ja dat kind heeft de duivel in zich en he, is, is bezeten en, uh, en uh, God wil dat niet en we gaan, he, we gaan nu even dat verlossen en laten we allemaal even lekker gaan zingen voor dat kind en dan mm. wordt ze beter. En by the way, als u wil, kunt u mijn boek kopen, normaal gesproken uh, 10 dollar, maar vandaag 4 dollar. Precies, en ik heb er genoeg bij maar. En vergeet ook niet mijn telefoonnummer even te noteren voor als je ooit in de problemen zit kan je met 24-7 even bellen en dan gaat hij als volgt iedereen van die Berichtje sturen van als je me nu niet uh, geld overmaakt, dan uh, word je bezeten. <laughs> en, en, en hoe heb je deze man dan op, op de kop getikt en zo gek gek gekregen om, om mee te gaan op die trein? Uh, ego. Zijn eigen ego is enorm. Die man. Uh, ja, die wil zichzelf, die wil, die wil, die is niet alleen maar een prediker. Maar die wil, die heeft zes kerken in twee jaar opgericht in, in Dar es Salaam. Maar dat zijn geen kleine kerkjes, dat zijn kerkjes waar duizend mannen meer in kan. Dat zijn gewoon sporthallen. En gaat dat dan uh, over beroemdheid? Gaat dat over geld? Waar gaat het over? Ja, power, geld. Ja, macht. Ik, ik, uh, ik, ik kom er niet helemaal bij. Um, maar wat ik wel zie. Wat mij raakt is dat iedereen toch zo hem nodig heeft. Hè? Die religie is zo belangrijk. En dat sleuteltje, dat heeft hij gevonden. En uh, dat misbruikt hij. En of hij misbruikt dat, hij gebruikt dat. Waardoor dat hij een ja. goed verhaal neerzet en mensen vallen voor hem. En, en uh, had jij ook zoiets, terwijl je aan het casten was voor de film... van ja, uh, ik heb naast uh, hele mooie nobele mensen... mensen die misbruikt zijn, ook gewoon een fout figuur nodig. Want <laughs> dat gevoel kreeg ik ook een beetje... In nee, alle eerlijkheid. Ja, ik was daar eigenlijk heel bang voor. Iedereen zegt van je moet nooit een fout figuur nemen. Daar, kan je, daar wil je niet bij zijn als kijker. Daar wil je, hè, daar wil je oh, niet, good en bad in, moet toch allebei eens op. Ja, maar dat is een tegenpersonage. Dan heb je je, je je persoon die je volgt, die goed en lief is. En dan staat er iemand tegenover. En hè, dan wil je dat het met de goede het goed gaat en met de slechte hè, dat hij verliest. Maar dat is in dit niet. Dit is gewoon een man. En die, en die preekt en die doet dingen voor zijn eigen belangen. En, en uh, het is best heftig om mee te maken. En hoe geef je dat een evenwicht dat je daar wel naar wil kijken. En ik denk, mijn insteek was gewoon, het ging over hè, corruptie. Ik wil toch die laag van corruptie laten zien. Dat dat gewoon een dagelijks ding is. En dat gaat heel diep. Hè, mensen. Want wat is hier dan de corruptie? ja Dat het dat, dat, dat, dat, dat dat gewoon niet, zelfs niet waar religie. is. Dat het niet waar is wat hij zegt dat hij kan genezen uh, enzovoorts, maar dat hij wel dat boekje wil verkopen. Ja, dat, hij dat, he, dat, dat mensen allemaal toch proberen geld te verdienen over de rug van anderen. Kwetsbare er, mensen. Ja, de politie doet dat ook en de overheden. En he, we weten dat er in Afrika ongelooflijk veel corruptie is op zoveel verschillende niveaus. Maar die niveaus die, die stijgen ook naar religie toe. Weet je, dat er, is geen, er is geen grens. Mm -hmm. um, en dat, dat, daar wil ik mee laten zien dat dat gewoon een heel allendaags ding is. Mm -hmm. en, um, en daarin ook mm. zie je gewoon dat, uh, dat ja, wat, wat ook zo bijzonder is... dat mensen gewoon, gewoon echt een beetje in de problemen zitten... en willen gewoon een beetje, ze willen een beetje hoop hebben. En dat geeft hij hun. En dat vond ik mooi om te laten zien. Dat zie je ook echt in die mensen. Hij ja. geeft ze toch een beetje een kans of zo. Ja, we reizen, we reizen dagenlang, drie dagen lang. Met allemaal schilderachtige figuren aan boord van die trein Tanzania. Transit heet de film van Jeroen van Velsen. Um, vanaf 3 mei, waar? In Rialto eh, in Amsterdam. Dus. Bioscoop hier, ja. Ja, een bioscoop in Amsterdam. En um, de balie... Mm -hmm. En volgens mij in Haarlem. Ja. En nog een paar andere steden in Nederland. Dus dat eigenlijk er, de oograal. betere filmtheaters, zoals dat wordt genoemd. Hè? Nee. Um, we, we, we zitten in die trein, en daar heb je die oude Maasai in zijn rode gewaden. En die jonge, moderne Maasai. Die, die waar allemaal dan niet optreedt om aan zijn centjes te komen? Waar staat die jongen zoal? Hebben we het. Die jonge, die jonge Maasai treedt toch op, dacht ik, voor geld? Ja, ja de Maasai-dans, dat kennen we misschien wel van films. Uh, van, die, van die lange mannen die gaan springen en kijken hoe hoog ze kunnen springen. En hoe hoger je springt, de meer aantrekkelijker je bent voor vrouwen. Het is een heel culturele dans. En, um, en um, ja, dat, dat, dat, dat is heel soort van symbolisch eigenlijk... voor dat Oost-Afrikaanse beeld als wij als Westelingen hebben. Dus hè, de Maasai die, uh, die wordt dan uitgenodigd om zo'n dansje te doen op hotels... Ja. Of bijzondere evenementen. Nou, Dat is uh, opa nog niet overkomen die meereist. Die <laughs> is puur, die, die is authentiek. Wat is de positie van de Maasai maatschappelijk? Ja, ze mogen niet stemmen. Ze hebben geen rechten, ze hebben geen, ze hebben geen land. Uh, ze, kunnen, ze hebben geen land in bezit. Um, of tenminste heel weinig daarvan. Dus hun positie in de maatschappij is wel echt... Uh, als de laagste. Terwijl wij uh, Kenia, Tanzania, dat soort streken... heel erg identificeren met die mensen. Maar die, ja. die bevinden zich helemaal onderop. Ja, dat is wel gek. Hè? Uh, tegelijkertijd, ik, ik was recentelijk op Zanzibar... dat eiland ter grootte van Texel... aan de oostkust van Afrika. Daar liepen ze ook over het strand spulletjes verkopen. Um, die, die mensen die symboliseren iets... En hoe kan het dan dat zij eigenlijk helemaal naar de sodemieter gaan... En, en zich op zo'n manier een leven moeten houden? Ja, omdat dat ze dus... He, ze zijn uit hun natuurlijke om, omgeving eigenlijk uh, weggetrokken naar de steden. Toen Waarom batier, zouden ze dat doen dan? Omdat er geen land meer is om voor hun koeien om te grazen. En ze hebben hun koeien nodig om te overleven. Is dat afgenomen? Is dat gekocht? Hoe werkt dat? Nou ja, en Massai maakt altijd een grapje. En die is heel serieus. Van dat de koe is belangrijker dan de vrouw. Zei, hun, hun koeien zijn echt alles voor hun. Um, ze eten en drinken het bloed en de melk van de koe. En soms het vlees van de koe. Als er een bijzonder evenement is, um, als er iets gebeurt. Maar nou, waar, Waarom verlaten ze dat dan? Omdat alle koeien langzaam zijn gestorven omdat er geen plekken meer is voor de koeien om te grazen. En hebben ze dat vrijwillig uh, gedaan? Hebben ze zich laten uitkopen? Ja, er is gewoon, er is gewoon een, een, het land is gewoon steeds minder geworden. Er is een overbevolking natuurlijk ook van mensen. En de Swahili mensen, hè, dus, dus de, de, de, de Tanzanianen en de Kenianen... die, um, die zijn uh, gaan verbouwen en, en hebben het land steeds meer in, in, in handen genomen... om groenten en uh, dingen te tilten. En waarom zegt de overheid dan niet... ja, maar wachten we hebben hier verschillende Bevolkingsgroepen, die Swahili en, en die Maasai en, en iedereen moet zijn deel krijgen. Waarom, waarom kiest de overheid eigenlijk de kant van de Swahili-bevolking? Ja, dat is een moeilijke. Ik, ik kan dat niet precies vanuit de hun zeggen van waarom ze dat doen. Ik weet alleen dat de gevolgen daarvan zijn is dat er gewoon dat zij niet geaccepteerd worden en dat ze dan ook geen kansen meer krijgen. En dat het ook niet opgelost gaat worden in de komende tijd. Ja. De, aan boord van die trein is er een, een scène die ik huiveringwekkend vond. Schets jij hem zelf eens. Daar zitten die Maasai-mensen en daar zitten ook Swahili. En dan? Ja, ja dan zeggen die Swahili-mensen en ik... van, hé, hey, wat doen jullie op die trein? Om uh, eerlijk gezegd, denk ik, dat jullie uh, de boel hier gaan beroven... of jullie zijn hier om foute dingen te doen. Echt zo pad, hè? Ja, meteen, zin. Iedereen verbaast, William lacht, dat is een grapje. William, en, dat is die kleinzoon van die oude Maasai-man? Ja, en die zegt van, hoezo vriend, wat bedoel je daarmee? Hij blijft verbazingwekkend rustig. Hè? Jij gaat nu gelijk naar een hogere toon, maar dat doet hij helemaal niet eens gelijk. Nee, dat is waar. Hij blijft heel kalm. Ja, hij blijft heel kalm, en, maar hij, doet echt, hij lacht er een beetje om. Zo van, hé, hey, wat, wat zeg je, wat bedoel je inderdaad? En dan zegt hij van, nou ja, jullie zijn allemaal moordenaars. En uh, jullie zijn fout. Hij gaat slecht. naar een nog wat hogere versnelling, ja. die Swahili-man, ja. Ja, en dan uh, elke keer als William daar ook nog probeert in te luisteren van wat hij daarin bedoelt. En daar zouden zeggen van nou ja, maar hey, je kan niet het allemaal op ons neerleggen. Misschien is er inderdaad iemand geweest die, uh, die fout was. In een Maasai, maar hey, vast mensen uit jouw stam... zijn ook niet allemaal uh, he, aardig of lief of hebben iets fout gedaan. En inderdaad, vanuit daar ontstaat er een enorme ja, gewoon een meningsverschil. Nou ja, dat kan je bijna niet zeggen. Hey, ze beginnen gewoon hun meningen uit te spreken... van wat zij vinden van de Maasai. Ja, en dat is, uh, laten we het maar, maar... maar gewoon zo benoemen... pure discriminatie. Dat gaat, ja. glashard gaat dat toe. Hoe verklaar je dat die Maasai mensen zich niet laten provoceren... en eigenlijk rustig blijven, want wat zij naar hun hoofd krijgen... dat zou je minimaal een handgemeen opleveren, zo niet erger. Ja, ik denk dan wel, op zo'n moment... denk ik wel dat de camera dan wel denkt van... ja, we, we gaan nu niet meteen voor de camera inmappen. In, in maar oh ja. ik, ik denk wel dat ook William en Isaiah, de Massaïs, ja, die, wat, wat kunnen zij doen... tegen zoveel mensen om zich heen? Om, in, die, in die scène zijn er twee jongens die voornamelijk aan het woord zijn. Maar daar omheen beginnen mannen allemaal op te staan. Die beginnen zich om hun heen te buigen, mee te luisteren. En je hoort echt, zeg maar van hun geluiden van, hè, van dat ze zich eens zijn... of oneens zijn met wat er gezegd wordt. En ze nemen allemaal toch wel de kant van de Swahili-mensen. Ja. En je merkt het ook, hè, dat shot daarna... wat ik dan naartoe snij, dat die, die Masai's die lopen gewoon door de trein... en je ziet iedereen in de derde klas niet naar de camera kijken... maar ze kijken naar hun. Ja. Ja. En dat, hè, dat, dat zegt heel veel. En dat shot had ik al eerder van. Zal ik daarmee beginnen, maar dat, dat snap je niet. Hoe, hoe um, weet jij nou wat daar gaande is? Spreekt jij die taal? Spreekt iemand anders die taal? Zegt iemand, hé hey, uh, Jeroen, even met de camera's daarheen. Nee, um, ik, ik heb dus een vertaler voor, voor Swahili. Um, maar voor uh, Maasai is het... Ongelooflijk ingewikkelde taal. En uh, daar is dus William, is eigenlijk mijn vertaler voor Masai Maar die is dus uiteindelijk, heb ik gezegd: van jij moet gewoon lekker met je opa. Maar dat zijn. is, de, ja, dat is dus de man die in, die in die woordenwisseling verzeild raakt. Die kan ja. niet tegen jou zeggen: hij hey, komt er even nee. bij met je camera. Dus je, je hebt pas de lading van die gedachtenwisseling gezien. toen je de vertaling later kreeg. Nou ja, hij vertelde mij: je voelt natuurlijk aan alles. Je hoeft, je hoeft de vertaling niet te horen. En ze spreken Swahili. Uh, dus. Uh, dus ik, ik krijg wel ja. wat woordjes mee van, van, van agressie daarin. En je ziet het tonen. Het lijkt even, me van, spannend Jus, om dit gebeurt, in Tanzania te draaien. Deze film. Om even te, te, te tonen aan, aan de mensen die daar wonen en leven. Ik, ik, denk, ik denk dat het een... Uh, ik denk dat het een dat het heel erg goed is om deze film te vertonen in Kenia en Tanzania. Gaat dat gebeuren? Ik ga mijn best doen daarvoor. Ik vind dat het heel belangrijk juist deze film aan de mensen te laten zien. Ik denk dat vrouwen in het algemeen hier heel blij mee zullen zijn. Oké, okay, maar de cruciale kwestie is natuurlijk... krijg je die toestemming om dit te tonen? Dat weet ik niet. Ik um, denk, uh, er zijn jammer genoeg niet echt platforms in Kenia en Tanzania hè, voor, voor, voor dit soort documentaires. Uh, mensen weten vaak het concept van een documentaire niet. Ze kennen mm -hmm. televisie of filmen gewoon voornamelijk uit fictie uit Amerikaanse dingen. Maar ben ik goed geïnformeerd als ik zeg: uh, tijdens het maken van die film uh, waar, waren er mensen van de geheime dienst aan boord die zeker zullen hebben gezien wat je hebt gemaakt? En die de autoriteiten misschien niet per se zullen enthousiasmeren... dit nou in de theaters te tonen? Ja. Wij zijn gevolgd inderdaad door, uh, ja, door wat zij noemen de filmboard. Wat weer onderdeel is van een soort van ja, geheime service. Ik weet het niet, maar het is allemaal uh, heel erg uh, nalettend op onze inhoud... Ja. En uh, wij mogen niks eigenlijk zeggen over Tanzania... wat Tanzania in een slecht daglicht geeft. In principe, elke een, alle thematieken die ik heb gefilmd in deze film... mochten niet aan bod komen. En een hele grote Want dat manier, was van tevoren door die filmwoord met zoveel woorden tegen je gezegd. Nou, letterlijk elke keer als ik zei van... ik ga dit filmen, zei hij van nee. ik van nou Dan ga ik dat filmen, zei hij, nee. En hij liep met ons mee de hele dag... en was alleen maar zijn vingertje schudden... van dat het niet mocht. Ja. Maar het grappige was, hij was ongelooflijk groot en zwaar. En wat ik eerder had gezegd... die trein is zo moeilijk om, om zeg maar... überhaupt uh, functioneel rond te lopen... energie te hebben... dat die man, die trok het gewoon niet na tien minuten... moest hij weer gaan liggen en was hij oh. buiten adem. <laughs> dus dan gingen wij, wij knepen hem er vandoor... en wij gingen draaien wat we wouden. Ja we zijn nog steeds aan boord van die trein die maar door uh, dendert naar welke stad is hij uiteindelijk uh, op weg Jeroen van Vels Kigoma uh, een plek waar ik zelf nog nooit van had gehoord echt een middle of nowhere stadje met toch wel wat inwoners. Ik kan niet zeggen hoeveel, maar best wel wat. En die treinlijn is door de, in de jaren twintig of zo door de Duitsers neergezet. Mm -hmm. En dat dorpje is volgens mij daardoor een beetje ontstaan. En vanuit daar gaat een ferry naar de overkant naar de Congo. Ja. Dus je hebt heel veel refugees vanuit de Congo die naar Tanzania komen. En heel veel handelaars. En, nou ja, er, er zijn heel, heel, heel veel verschillende mensen die ook uit Rwanda en zo... het zit ook wel dichtbij, die die trein nemen. Dus je hebt ook niet alleen maar Kenianen, Tanzanianen... maar ook mensen uit de Congo. Uit ja, het is heel Afrika, ja. eigenlijk. Ja. Ja. Waar zitten jouw vader en moeder nu op dit moment? Mijn vader die, die, die, die woont al een tijdje in, uh, in Kenia, aan de kust. En mijn moeder in Brabant. Ja. Ze zijn uit elkaar? Ja, al een tijd. Ja. Wat ja. is hun tijd? Oh, ik, weet niet, ik denk Vanaf mijn zestiende, dus dat is wel meer dan zestien jaar geleden. En jij ja. zat toen waar op dat moment? Op je zestiende? school in, in Engeland. Ja. Dus je was er niet bij toen het spatte? Nee. nee. Ja. Hoe, hoe kijken zij nu naar dit werk dat natuurlijk terug uh, te voeren is op, op jouw roots? Ja, dat weet ik niet zozeer. Soms, um, ja, sommige mensen... Mijn, mijn moeder, hè, die, die houdt van alles wat ik doe. Dus het uh, <lacht> maakt niet uit hoe... <lacht> wat het is. Moeders zijn moeders. Jongen. Nou ja, ik heb een hele lieve moeder en die zegt... Uh, ja, dat maakt niet uit. Als je op de grond poept, dan vindt ze het al mooi. Dus uh, die is heel liefdevol. Mijn vader is heel kritisch. Dus die, uh, die vindt het nooit goed genoeg. Dus je hebt lekker uh, <lacht> ja. twee totale verschillen. En heb je dan wel contact met beiden over zoiets? Hoe werkt dat? Ja, een beetje. Waarom zeg je... Mm? Ja, niet echt. Nee, niet echt... Um... Ja, ik heb oh. mijn moeder meegenomen op de, met, met draaien. Mm. Um, oh, die ging... is ook op die trein geweest? Nee, niet op de trein. Omdat dat, was echt, dat zou ik er echt niet aan doen. Dat, dat vind ik dan nog echt te zielig. Ja, ja. <laughs> mijn moeder heeft veel meegemaakt in haar leven. Maar dat, dat wil ik er echt niet aan doen. Ik, ik ging, we gingen de film draaien. En in Dar es Salaam hadden we een huisje gehuurd. En, maar ik had een mijn vriendin die het de productie deed. We hebben samen een dochtertje. Die was nog niet eens één jaar oud. En die ging ook mee. Ja. En, en zou je dat je babytje? vader ook hebben kunnen vragen? Join me? Oh, nee, nee, dat vindt hij helemaal niks. Dat uh, daar is je niet in geïnteresseerd. Ik, ik, blijf dat, ik, blijf, ik blijf dat zoiets wonderlijks vinden. Die man met dat rusteloze reisleven... die jou eerst naar die school stuurt in Engeland... en, en, en die dit nu ook niks zou vinden. Verklaar je nader, hoe zit dat? Hmm. Ja, dat, dat, kan, dat kan ik niet voor. Dat, dat, dat, um, dat weet ik niet. Ik... Uh, hij, uh, hij heeft zijn eigen avonturen en zijn eigen ideeën. En, uh, ja, Hoe is dat... dat voor jou dan? Ja, je, gewoon, soms ben je gewoon toch heel anders of zo. Hè? Mijn, mijn moeder is ook kunstenares. En, uh, ja, ik zie mezelf ook als een kunstenaar. En mijn vader is toch, heeft een heel ander idee van het leven. Ja. Dus daar raak je elkaar op bepaalde vlakken gewoon niet. Ja. Ja. Ingewikkeld lijkt me. Ja. Daar zitten wij aan boord van die trein. Daar zitten wij. Aan, um... Is er nou zoiets als een moraal van het verhaal dat zich meester van je maakt? Ja. Als je daar zit, ja, een moraal. Ja, dat vind ik altijd wel een lastige. Maar ik, ik de, de, de reden waarom ik deze film wou maken, wat mij inspireerde, is, is de mensen daar. En hun verhalen, en, he, er dat iets in, alle verhalen, er zijn zoveel mooie verhalen van mensen. En die verhalen, he, die, die zijn toch allemaal wel met conflict. Met zware omstandigheden. En um, ja, gekke, gekke dingen die hun overkomen. En, en, en je denkt van, hoe komen mensen door die moeilijke dingen heen? ja Ooit, um, een soort van er zit een soort van ja. kracht of zo. He, een soort van een, een, een kracht die ze door al die moeilijke dingen heen haalt. Ja. Ja. Soms heb Mon, die heeft ooit eens geschreven... dat het, um, het vermogen tot lijden van de niet-Europese mens oneindig is. <laughs> en ook het vermogen om daar weer uit op te staan. Nou, ja. nou heb jij dat Afrika aan haar lijve ondervonden. Je filmt er ook. Weet jij wat de verklaring is? Hoe, hoe kan het dat zij die, die accu die, die maar geen bodem lijkt te kennen, hebben? Soms denk ik van, ik, ik kan... Ik... Ik heb daar geen woorden voor, maar ik kan het wel laten zien. En dat probeer ik met deze film. Om dat een beetje te proeven, een beetje vanuit hun te laten spreken, hun verhalen te laten gelden. Die reflectie die zij hè, hoe, hoe, hoe vertellen ze zij zo'n verhaal? Mm -hmm. Mm -hmm. Het is niet met verdriet alleen. Het is ook met een soort van hè, een soort van een soort energie waar ze doorheen zijn gekomen en. En niet gebrokenheid, maar weer een soort van hoop naar iets beters ja. ervan te maken dan waar ze, wat ze hebben meegemaakt. Um. Je, je, je weet het niet, hè? Nee. <laughs> nee. Maar daarom is het zo fascinerend, en daarom wil je er een film over maken. Soms zijn het die dingen die je niet helemaal kan grijpen. Precies. Ja, en juiste dingen waar je een film over moet maken. Ja, het mysterie is altijd aantrekkelijker dan het antwoord op het raadsel. Ja. Ja, pak even de tegel erbij. Uh, ik wil natuurlijk graag uh, van je horen wat nou uiteindelijk de quote is die je ons, ons mee gaat geven. Ja, ik ben een beetje mee uh, overvallen, maar... Um, Hoe sticht ik jij dacht, ons? Uh, ik, weet je wat, denk er gewoon even rustig over na terwijl ik vertel dat uh, na achter Brainwash Radio te horen is met... Uh, Steven, het is trouwens na half negen kunst, of is het half negen, Frank van der Linden? Dan is Brainwash Radio te horen met Stefan Sanders als presentator. Wij nemen afscheid van Filmer Jeroen van Velzen. En hoe gaat hij ons, ja, ik mag wel zeggen, een wijsheid inpeperen? Ja, ik denk toch, leef elke dag zoals je laatste is... Dat is toch belangrijk? Als... Joep van het Hek in Kenia hoor ik. Oh. <laughs> ja, het is toch misschien ook wel een bekende maar het is dat gevoel, ja. Dank je wel, man. Fijn dat je er was. Bedankt. Dank meneer Van Velsen. Dit was aflevering 4183. Morgen de muzikale broers Jan en Kees Groeteman... over de roadmovie musical Selma en Louise. Tot dan. NTR, speciaal voor iedereen. Wie had dat gedacht?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 Minderjarigen kunnen in veruit de meeste voetbalkantines zonder problemen een biertje bestellen. Ruim 82 procent van de kantines schenkt drank aan jongeren, blijkt het onderzoek in opdracht van het kabinet. Ook de meeste andere sportverenigingen gaan in de fout. Staatssecretaris Blokhuis noemt de leeftijdscontroles in de sportkantines ontoereikend. Volgens hem moeten sportbonden, verenigingen, gemeenten en andere beheerders van sportkantines er samen voor zorgen dat jongeren geen drank meer kunnen kopen. En in Sittard zijn de spelers van Fortuna Sittard gehuldigd. Duizenden mensen waren daarvoor naar de Grote Markt gekomen. De Eerste divisieclub promoveerde zaterdag naar de Eerdivisie. Voor de huldiging maakten de spelers een tour door de stad in een open bus. NPO Radio 1. Human. Brainwash Radio met Stefan Sanders. Wat hebben de waarheden en onwaarheden van Mark Rutte... de onderbuik en de Duitse oorlogsfilm Der Hauptmann met elkaar te maken? Dat hopen we vanavond te ontdekken. Hartelijk welkom bij Brainwash Radio van Human. De maandelijkse nieuwsanalyse waarin we ooit proberen te scheppen in de chaos. Om zo onze hersenen een beetje schoner te spoelen. Een klein breinwasje te geven. Elke laatste maandag van de maand vragen we onze gasten... welk nieuws in het hoofd is blijven rondzingen. En vanavond gaan we luisteren naar de columns, verhalen en observaties... van schrijver en theatermaker Nazmiye Oral... filmjournalist Gavi Keizer en filosoof Remco van Broekhoven. Hij is politiek filosoof en schrijver van Verbeterde Wereld, begin om half elf. En het proefschrift De Bewakers bewaakt over journalistiek en democratie. Ook is hij verbonden aan The School of Life in Amsterdam. Remco van Broekhoven, waar wil jij het vanavond over hebben? Heel kort: over de onderbuik van de democratie. De onderbuik, de beroemde. Ja, die beroemde gevaarlijke onderbuik. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Hij is filmjournalist en vertelt over de actualiteit aan de hand van een film... en deze keer ook een boek, Gabi Keizer. En deze keer zo vlak voor dodenherdenking en bevrijdingsdag is dat een film over de oorlog. Ja. Mag ik aannemen, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, ik zag de film Der Hauptmann. Voor een Duitse jonge man die aan het einde van de, van de oorlog mislukt... blijkt als soldaat, maar die vervolgens enorm succesvol wordt... als hij zich voordoet als officier. En hierin zag ik het absurdisme en al zijn vormen. Daarover ga ik praten. Absurdisme en oorlog. Dat ja. is in ieder geval een hele ongewone combinatie. Ze is actrice, theatermaakster en schrijfster. Nazmië Oral. Haar voorstelling, niet meer zonder jou, of haar gelovige moeder wordt deze zomer uitgezonden op tv. En met het Zinna-platform, waar ze de medeoprichter van is... trek ze de wijken in. Een verbinder heet zoiets. Hè? Iemand die altijd de verbinding zoekt. Klinkt een beetje zijig, maar is ook mm. heel belangrijk. Maar vanavond ben je geloof ik even niet zo een verbinder. Nazmië. Nee, nee. Uh, ik zoek normaal altijd de nuance. Uh, uh, en, en waarin we elkaar uh, kunnen herkennen. Ja. En tegemoet kunnen komen. Maar afgelopen week uh, heb ik best een pittige week uh, gehad. Omdat mijn uh, zusje uh, ineens ernstig ziek was. En in het ziekenhuis werd opgenomen. En ik uh, echt vreesde voor haar uh, leven. Zo erg was het? Ja, zo ja. erg was het. En... Um, het, het gekke is als er zoiets gebeurt, dat, of nou niet gek, iedereen herkent het mm -hmm. die dat meemaakt, denk ik. Komt alles op scherp te staan en ineens wordt um, alles glashelder. Wat waarde heeft en wat geen waarde heeft. Mm -hmm. Wat niet onbelangrijk is. En juist in die tijd hadden we dat hele debat uh, met Rutte uh, wederom. En, en uh, dat hele gedoe over de dividendenbelasting. Uh, de afschaffing ervan, ja. Precies. En um, en uh, ik weet niet. Voor mij op dat moment. Uh, het was, ik bedoel, na aanleiding van zijn brief van vorig jaar. En uh, ik heb dan een hele tijd met, met Rutte dat ik denk. oh, het is, uh, Hij wordt ook Teflon genoemd. Hè, alles gaat van hem af. Het glijdt, glijdt van hem af. En hij uh, lacht om alles. En hij heeft dat uh, spel heel goed in de vingers. Maar ik dacht, dit is zo erg. En dit is zo... Um, dit kan gewoon niet. Omdat. Wat, wat kan niet? Wat, wat kan niet, kan niet is um, uh, wat ik ten eerste heel erg vind, is als je zo'n zo brief he, aan de kiezers zoals vorig jaar over fatsoen, over normaal doen. We leven in een gaaf G land. Ik bedoel, ik dacht al, als je als, he, een, een land, als minister-president, gaaf noemt, dat is al een soort in koortsballen uh, is Een beetje te populair praat. toontje misschien. Vind ik wel. Ja. Uh -huh. nou, het tweede, um, wat mij raakt... is in die brief... Um, iedereen valt dan over... Ja, uh, het gaat over buitenland, het gaat over dit, dat. Nee, hij heeft het ook in die brief over... Uh, de gewone Nederlander die wordt aangezien voor een racist. Dan denk ik, oké, okay, je bent ten eerste opportunistisch... je wil die zetels en je zegt, uh, ook jullie hoor ik hoor... voor jullie ben ik er, het de volk. De Nederlander als de misschien wel PVV-stemmer. Precies, of hè? die misschien PVV wil stemmen... Mm. maar ook niet uh, weet helemaal of ze daar naartoe gaan, zo. Dus je zegt, je doet een handreiking. Je zegt, ik ben er ook voor jullie... En ondertussen zit je op je plush. Je bent een soort zonnekoning. Je, geeft, uh, je, je, je bent op de vierkante millimeter. Ben je woordkunstenaar aan het spelen. In plaats van transparant te zijn. Aan de ene kant zeg je. Ik dien het hogere goed. Aan de andere kant uh, zeg je. Maar jullie zijn eigenlijk. Het volk is eigenlijk te simpel om het te snappen. En, en wij zijn met belangrijke zaken bezig. Ook met um, nou ja, dat. Ik ben nog een uh, meer. even ja. tussendoor. Je zei. Je legde de verbinding tussen die zus die zeer ziek werd ja. en de scherpte en de woede die je voelde bij Rutte. Hoe, hoe houdt dat verband? Zoals ik al zei, wordt alles, uh, voor mij werd het ineens heel helder. En ik um, kijk, ik ben dan zo'n. jij ja, noemt mijn verbinder. Ik zoek altijd naar de nuance. Maar ik heb erover nagedacht, vooral toen mijn zus bijna dood ging. Mm -hmm. Dacht ik, wat de hel is er dan met mij aan de hand? En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk altijd bang om te praten. Echt? voor dingen uit te komen. Echt te zeggen dit vind ik. Omdat je dan ook uh, omdat heel veel mensen dan ook kunnen roepen, hou je mond of uh, je, je woont hier wel je bent hier wel geboren, maar je hoort hier niet oh, en kijk is... naar Erdogan of whatever. Is dat het achterliggende? dat je altijd Nou, denkt de angst ze... om aangevallen te worden, tuurlijk. Ja. Maar dan niet zozeer trouwens van uh, dat ik hier niet zou horen en dat mensen ja. dan zouden zeggen, kijk naar Turkije, maar wel de angst als mens, van als je, je uitspreekt dat er ook heel veel mensen kunnen zijn die zeggen wie ben jij dan wel niet? En hou je mond of whatever. Ze moeten dat nooit doen bij jou, want jij bent opgegroeid in Twente. Net zoals ik, wie komt uit Twente? En jij hoort hier thuis, zo. Zo, ik kom uit Engeloo. Voor je staat. Maar het allerbelangrijkste, even terug naar Rutte. Um, wat hij doet. Iemand die ons allen moet vertegenwoordigen in het hoogste ambt. Dat is een eerbaar beroep word ik heel pissig om, dat is eerbaar. Dat is niet, dat is niet uh, een, een spelletje of een, of een soort kunst... wat je heel goed in de vingers hebt... en met z'n allen maar dat spelletje gaat spelen in die Tweede Kamer. Het is een eerbaar beroep. En um, je roept mensen op tot fatsoen. En ondertussen heb je zelf niet het fatsoen... om de waarheid te spreken, ja, transparant stel te eens, zijn. Stel nou, ik, dat, ik weet dat natuurlijk uiteraard niet. Maar dat Mark Rutte dit heeft gedaan... omdat hij oprecht ervan van overtuigd is dat het beter is voor het land... Kijk nee, welkom, nee, nee. In de ja, welkom in de politiek Dat wilde ik ook net zeggen Ik snap dat politiek Dat, je, dat het soms een schaakspel is hè? Dat je soms um, Weet ik veel dat het, een, dat het een andere game is Dat een ander tactiek behoeft Dan één op één menselijke relaties Maar Er moet een Vaststaande eikpunt zijn Van waaruit je vertrekt en dat is in dit geval, je mag niet liegen. Je moet de waarheid spreken en je moet de Precies. kamer informeren. Dat is... Precies. Jou zo Precies. Ja. Uh, dankjewel dat je me helpt. Precies. Ja. En um, in je ambt, of ook wij als mensen in het leven... het lijkt alsof het leven het kan verdragen... dat je even een beetje ernaast of even schaakspel... of even dingen uh, denken. Ja, ik weet niet of ik me goed herinner. Ja, maar dat zijn geen memo's, dat zijn stukken in optra... weet ik veel. Het leven verdraagt dat niet. Alles verschuift net een beetje. Het eikpunt is continu zoeken en alles wordt daarmee waardeloos. Dit is dat bekende gezegde. Hè? Alles van waarde is weerloos. Dat is van Lutjebert, de vijftiger, de dichter. Hoe, hoe zie jij die spreuk? Eerlijk gezegd, ik heb er heel lang over nagedacht. Ik ben het niet eens met die spreuk. Goed zo, vertel. Want, um, tuurlijk, alles van waarde. Hè? Kunst, onschuld, weet ik veel. Um, je kan die proberen te verbloemen. Je kan proberen ruis te veroorzaken. Je kan uh, proberen het te verduisteren. Je kan een andere waarheid er tegenaan doen. Je kan... Maar daarvoor moet je heel hard werken. Dus wat Rutte nu doet, hij kan heel hard werken en dat doet hij. Maar de waarheid, uh, of alles van waarde, is wat mij betreft ijzersterk. Het is namelijk als olie op water. Op het moment, ooit zal het altijd bovenkomen. Ongeveer vanzelf boven drijft. Als olie. Mooi weer voor de Het is het raans. meest sterke wat er is. Even uh, Remekhoff van Broekhoven, politiek filosoof. Jouw eerste reactie op uh, de toch wel niet verbindende kolom van uh, Nasmeer? Ja, nou eigenlijk had de luisteraar ook moeten zien. Hè? Het vuur waarmee ze dit ook non-verbaal verkondigden is echt uh, tv-waard. Maar niettemin uh, kunnen we het ook denk ik, prima op deze manier bespreken. Nou ja, ik ben het uh, voor een heel groot deel met Nazmië eens. Tegelijkertijd doe ik ook heel erg mijn best, uh, net zoals jij het al probeerde... om er toch ook een beetje in te leven in Mark Rutte... en zijn uh, streven wellicht naar het landsbelang. En daar heeft Machiavelli ooit al boeiende dingen over gezegd... dat je in dienst van een goede zaak... De ja, Italiaanse filosoof, de aan de denker... ...liegen, bedriegen en ik zal je besparen wat er nog verder allemaal nog allemaal mocht. Dus ik zeg ook weer niet dat ik het daarmee eens ben... ...maar ik, ik probeer hem op zijn minst een beetje ook te begrijpen, weet je wel en tegelijkertijd zul je straks van mij ook nog wel horen... dat ik het in grote mate met je eens ben. Want het is eigenlijk volgens mij een nieuwe rol voor jou. Ik, ik, ken, ik ken jou natuurlijk met Adelaide Bloemen. Uh, Adelaide Rozen. Ah, sorry, <laughs> Bloemen. Oh, wat dat is erg. Bloem. Adelaide Rozen. Oh, ja, ja, ja. ja. Dit gaat ze me nooit vergeven. Nee, sorry, Adelaide, sorry. <laughs> Adelaide, een fantastische ja. artistiek leider... maar ook regisseur van ja. mijn voorstelling. Niet zonder zo jou. Ja. jou. ik heb jou daar dus gezien. Ook in de wijken, in de Belmer. Nou, daar ben je inderdaad letterlijk het, de vrouw die... Alle mensen bij elkaar trekt. Is dat dan ook? Um, is dan zo'n felle mening. Is dat nou on Ontyperend? Nou, ook in onze Atypisch? ontmoetingen. Nou ja, ook in onze ontmoetingen zijn we eigenlijk altijd. Um, we hebben confronterende zachtmoedigheid en zachtmoedige confrontatie. Dus het is altijd confronterend. Het is altijd niet weglopen, niet weggaan. Maar ik moet wel zeggen, um, door ook die voorstelling met mijn moeder, waarop we eigenlijk helemaal zeg maar, mentaal, emotioneel naakt, uh, keihard op elkaar aflopen. En waarvan ik me nu ook bedenk trouwens: van oké, okay, ik heb haar meegenomen, ik heb mijn moeder tegenover, maar dat was fantastisch. Maar is het nu misschien tijd ook? Daar ook mee te breken. Daar ook te denken. Oké, okay, wacht even. Maar er is nog een stap. Dus je kan altijd een stap verder. En wat bedoel je dan? Om met je moeder te breken? Nou, ik nou, heb je voorstelling gezien. Te... Dus je hebt hem gezien. Ja, die hem is gezien. fantastisch. Ja, dat is hele mooie die vlucht. is verbindend. En wat dan ook. Ja. <laughs> en al die dingen. Ja, en natuurlijk maar... ook echt je moeder. Dat is natuurlijk... ja, het, hè, is... het is nogal. Um, ja. het, is, het komt nogal dicht op je hart Als je als Precies. toeschouwer. Ja. En als ik. Uh, wat ik bedoel met nog een stap verder is, als ik kijk naar mijn moeder. Uh, in die voorstelling zijn we ook... ik kon de hele tijd niet zeggen tegen haar bijvoorbeeld... ik geloof niet. Want dan ging ze al geen wee, ging ze flauwvallen. Nou, dat deed ze niet, maar hè, van als je dat zegt ga ik dood, wat dan ook. Maar nadat we die voorstelling nu, uit die voorstelling... en nadat we die documentaire hebben gemaakt... ben ik nu zo ver dat ik tegen haar zeg... mam, je kan zeggen, oh, dan maak je me dood. Maar ik heb er toch voor gekozen. Ik blijf haar confronteren met... maar het is wel zo. En dan, en dan gaat ze helemaal, wordt ze helemaal onwel. En dan zeg ik, ja, maar het is wel zo. En ik wil het daarover hebben. Dus dat is de overtreffende trap. Dat ik niet denk, oké, okay, jij mag vinden wat jij vindt en ik ook. Maar dat ik toch nog weer dieper, nog weer erop af... Ook al doe ik haar pijn, omdat ik het niet wil om haar pijn te doen... maar omdat ik echt de waarheid naar voren wil brengen. Alles van waarde is volgens mij... IJzersterk. In ieder geval ben jij dat. Die, die indruk maakt je stellig. En dat is trouwens ook als je die voorstelling ziet. dan zie je inderdaad dat het. nou, dat, dat, dat jij, ja, je bent geen zoetig type. Nee, en als ik nog even iets mag nou? zeggen over bijvoorbeeld mijn uh, uh, uh, erkenning. dat ik niet in God geloof zoals mijn moeder dat graag zou willen. In het begin was ik ook bang uh, um, dat ik haar daarmee schade zou berokkenen... maar ik vertrouwde mijn intuïtie. Ik dacht, ja, op de een andere manier wil ik daarop af. En niet op de westerse manier, want wij in het westen vinden we... Ah, ik moet zijn wie ik ben en je hebt er maar mee te doen. Hè? Nee, ik dacht, er is iets anders waardoor ik dit graag wil. En nadat ik haar door die hoepel van vuur had meegenomen, gesleurd, gedwongen kwam ze uit op een veel ruimere plek. Veel meer rust en veel meer kracht ook voor haar. En in onze relatie, dus... Met me dankje dank je voor je verhaal. 8 mei verzorg jij de Willem-Arondeus-lezing. Dat is een jaarlijkse lezing ter herinnering aan Arondeus, de verzetstrijder. Ja. Yes. Nou ja, ik ben heel benieuwd, gaat het een beetje deze kant op van dit verhaal ook? Ja, ik ga het hebben over de waarheid en hoe belangrijk die is. Nou acht mij nee, dames en heren. Dankjewel. Um, u kan over dit onderwerp meepraten via Facebook en ja, Facebook. Ja, mag het eigenlijk nog wel. En Twitter. Uh, we gaan nu naar muziek naar Shady. Met het nummer When I'm Going to Make a Living. Je luistert naar Brainwash Radio... met vanavond theatermaker Nasmir Oral, zojuist gehoord. Filosoof Remco van Broekhoven. En filmjournalist Gavi Keizer. En die laatste kijk ik nu aan. Gavi, jij wilt het hebben over Hauptmann Harold. Zeker. En ik wil even weten wie dat is. En daar <laughs> hebben we een fragmentje van, geloof ik. Of die Leipkade Herold. Houdt is man sterk... Houtman Harold. Zag toch maar. Klinkt allemaal heel erg spannend, maar het gaat vooral om humor. Um, en juist die humor uh, in Europa. is vaak een lastige manier om uh, de absurditeit van oorlog te verbeelden, gezien de gruwelijkheid van de, van de geschiedenis. Maar toch is, uh, is er een soort humor die gepast is... om uh, die gruwelijkheid te herdenken en te verbeelden. En voor mij is het beste voorbeeld van uh, die soort humor... de beroemde roman Catch-22... van de <coughs> Amerikaanse schrijver Joseph Heller uit begin jaren 60. Waar een soldaat... nou, het verhaal is, vertel ik even na... waar een soldaat Josarion zich tot gek wil verklaren... om aan de oorlog te ontkomen... maar in zijn pleidooi niet slaagt... Juist omdat uh, dat feit, dat hij het oorlog wil, de oorlog wil vermijden, aantoont dat hij hartstikke normaal is. Want wie wil dat, wie, wie wil dat nou niet? En zoiets gebeurt in deze nieuwe Europese oorlogsfilm, Der Hauptmann. Die ik dus zag een paar dagen voor de dodenherdenking. en het bevrijdingsfeest van 5 mei deze week. En het verhaal. Het uh, gaat dus over een Duitse soldaat die aan het einde van de oorlog probeert te overleven... door zich voor te doen als officier. Gekleed in een uniform van een kapitein, weet Hauptmann Herold, iedereen om de tuin te leiden. En hoe krijgt hij dat voor elkaar? In eerste instantie door zich te gedragen als een Duitse officier. In zijn uniform, die, uh, dat hij vond, in een verlaten auto, ziet hij er smetteloos uit. Alsof de oorlog net is begonnen. In Duitsland onder Hitler een glorieuze wacht. Ik heb een auftrag hier hinter de front. Zonder einschat. Volmacht van Führer selbst. Nou, als der Führer zelf opdracht heeft gegeven, dan zal het wel goed zitten, denken de soldaten die Harold tegenkomt. Tijdens zijn reis van stadje naar stadje krijgt der Hauptmann steeds meer volgelingen. Het zijn allemaal lapswanzen die net als hij hun legereinheid hebben verlaten. Uh, en afluchtend op zoek naar voedsel probeert te overleven... totdat ze op heraldstijden, die, en hij biedt hen dus een uitweg. En dan wordt de sfeer grimmiger... als der hoopman en zijn mannen arriveren bij een kamp... waar Duitse deserteurs vastzitten. Uh, omdat de bevelvoerder weet dat de oorlog voorbij is... dat Duitsland heeft verloren, ziet hij het nut van discipline... van het straffen van de overtreders niet meer zo in. Maar Herold kan deze slapheid niet dulden. Hij neemt de leiding over en beveelt de summeere summeer massa-executie van de gevangenen. Wat we vervolgens zien in de film is echt schokkend. Maar ook hilarisch, op een vreemde manier. Je ziet vliegende ledematen door de lucht en het is helemaal cartoonesk, heel bizar. Uiteindelijk wordt de kapitein, worden de kapitein eens zijn handlangers ontmaskerd als bedriegers. Maar in de laatste beelden van de film... zien wij hen nog even triomfantelijk in een legervoertuig... door de straten van een Duitse stad rijden. Daar hoofdman zien we dan vier in zijn uniform... staande terwijl de omstanders juichen. En je lacht bij het zien van deze beelden... maar tegelijkertijd zijn ze huiveringwekkend. Want dit is hoe het fascisme eruit ziet... Het is volstrekt absurd. En nog absurd, meer absurd is dat dit verhaal waar gebeurd is. Het is inmiddels vele malen verteld... in Duitse toneelstukken, woordspelen en films. De terug voor dit verhaal naar vlak voor de Eerste Wereldoorlog. De echte der Hauptmann was... Wilhelm Voigt, een schoenmaker, die in 1906 in Berlijn wordt vrijgelaten. nadat hij vastzat wegens bedrog. En dan, eenmaal op vrije voeten. maakt hij voor zichzelf een Pruisisch uniform. trekt naar de plaatselijke legerbarakken. en commandeert een groep soldaten hem te volgen. Ze gaan naar, da daarna naar de buurt Köpenick. waar ze de kas van de gemeenteraad in beslag nemen. en daarna gaan ze flink feest vieren. Later wordt Voigt gearresteerd, maar in 1908... verleende keizer Wilhelm II hem gratie. Omdat Voigt, volgens de keizer, heeft aangetoond... waar een vastberaden gedisciplineerde Duitser werkelijk toe in staat is. Der Hoopman vangt het absurdistische van oorlog en geweld... voor mijn gevoel net als Hellers klassieke Catch-22... Hellers held Josarion en der Hauptman... zowel kapitein Harold als kapitein Voigt, zijn geestgenoten. Zij vallen uh, allebei ten prooi aan de afwe afwezigheid van logica... aan de Catch-22 dus. Der Hauptman, hij wil niets liever dan oorlog ontvluchten... maar wordt een soldaat zonder weerga... op het moment dat hij het uniform aantrekt. En Josarion, hij gedraagt zich gestoord maar moet blijven vechten, omdat zijn haatjegends oorlog... een bewijs van zijn normaliteit is. Beide personages vertrekken dus vanuit een puur menselijk instinct. Ze willen gewoon weg, weg van de oorlog. En ik denk dat we dit soort humor nodig hebben... als het gaat om de verhalende herinnering aan de oorlog. Nodig dus naast een gewijd eerbetoon aan de gevallenen. Want wat we natuurlijk ook moeten doen, want dat, dat is logica... Maar Der Hauptmann en Catch-22 tonen dus aan... dat er geen logica aan voeren is. En het omarmen van dat absurde, en dus ook van de wrange humor... is in ieder geval voor mij de enige manier om dat gruwelijke te begrijpen. Gavi, Gavi Keizer, dank je wel uh, voor je verhaal. en ook Ik ben zelf heel benieuwd nu naar die film, Der Hauptmann. Je zegt, absurdisme is nodig om de oorlog te begrijpen, ook humor... Uh, ik vraag me dat meteen wel af. Zijn we daar nu ook langzaam aan toe? Omdat het nu toch wel heel erg lang geleden is, hè? die Tweede Wereldoorlog. Nou, Het grappige is dat deze film geregisseerd werd door een Duitser. Uh, Robert Schwenke. En die <laughs> maakte carrière in Hollywood. Een mislukte carrière. Hij maakte allerlei verschrikkelijke actiefilms. Deze film is echt voor het eerst dat hij iets van waarde maakte. En het is meteen raken. Het is een hele goede film. Dus je vraagt, ja, ik denk het wel. Het is een duits belgische co-productie. En het is opvallend hoe weinig... in tegenstelling tot de anglo-saxische wereld... hoe weinig... Humor als een allerlei vormen. Maar vooral ook absurdistisch humor. Um, in Europa wordt gebruikt om de oorlog te verbeelden. En ook te herdenken. We wel de, de Britse traditie van daar komen de schutters. Maar die Britten dat mochten goed, dat. Want, ja. die, he, want die hielpen ons. En ja. die waren zelf ook nooit bezet. Dus die mochten dat. Maar die Duitsers mochten dat eigenlijk helemaal nee, nooit. In, in Nederland ook niet. Hier in Nederland is het zelfs... Um, uh, gezellige, als het ware, Amerikaanse oorlogsfilms... over de Tweede Wereldoorlog... is in deze tijd niet zo heel erg gepast. Het moet allemaal heel serieus en heel gewijd. En dat snap ik ook wel. Maar het vangt niet waar het echt om gaat. Wat mij dat is meer oral. Even, ik, hoorde ik net toevallig. Ja. Je werkt aan een script, Bridge to Liberation. Het gaat over de slag bij Arnhem, Market Garden. En dat ben jij nu aan het schrijven, heel kort. Ja. Ja, er wordt elk jaar in september, 15 of 17 september in Arnhem, uh, 15 september, de slag om Arnhem uh, herdacht. En um, met introdans en met uh, um, Gelders Orkest en er, komt, uh, nou, er komen artiesten, een beetje de passion zeg maar, maar dan veel, uh, ja, nee, ja. Ik zeg dat erbij altijd, zodat mensen dan zien wat er in he, beeld ja. hebben. Er komen echt 20.000 mensen kijken. En uh, ik vind het een hele mooie vorm ook om... Uh, soms denk je, huh, muziek erbij. Uh, hoezo? Of dans? Of uh, een script, een film uh, waarin we verhalen vertellen. Maar ik vind het een hele mooie vorm om, om de mensen die hun leven hebben gegeven te herdenken. En het naar het hier en nu te trekken. Om, uh, om ook naast je te kijken. van Hoe ga ik nu met alles om eigenlijk? Nog even Gavi. Je hebt natuurlijk die klassieke films die we allemaal gaan zien nu op de televisie. Sintas List. La Vita è e Bella. Zwartboek. Ja. ja het boek van ja. Harry Mulisch. Dat is uh, de the usual suspects eigenlijk. Ja precies. Dat <hums> de usual suspects. Maar is dit, moet je hier even, even eigenlijk naartoe? Naar de Houtman? Ja, juist ja absoluut. Juist, juist hierom. Het is een hele confronterende film. Uh, vanwege de, de, de, de humor uh, en, en ook de, dat, die wrange humor. een hele subtiele, wrange humoristische toon in de film. We gaan, dat er, is even We gaan er even uit voor het nieuws van 9 uur. Maar blijf vooral luisteren. Over een paar minuten hoor je politiek filosoof Remco van Broekhoven. Radio 1. De dag die we wisten dat zou komen, zou ik bijna zeggen. Want er wordt gestaakt in het streekvervoer? Daar sta je dan mooi in de regen. Ja, en dat is heel erg teleurstellend. Dat begrijp ik wel, maar ja, twee dagen lang ik vind het nogal wat. Nou ja, misschien is het wel goed als mensen een keer merken hoe relevant dat is. Het NOS Radio 1-journaal. Zijn de gouden tijden voor schilders, timmermannen en elektriciërs. Schuren. Dat vind ik altijd zo'n rotglus. Ik ook. Nog steeds. Ja, maar u bent schilder. Het is uw vak. Met Jurgen van den Berg. De lente is de tijd van het jaar waarin het zomer is in de zon en winter in de zon. Het NOS Radio 1 journaal. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Je vrije dagen goed besteden? Ga aan de slag met je interieur. En maak van je thuis een heerlijke plek onder de zon. Nu bij Gozens een extra groot cadeau bij je aankoop. Alleen tijdens de meevakantie. Kijk op Gozens.nl en ontdek alle cadeaus voor jouw zomerhuis.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 Omhoog. omhoog. Vogels vliegen naar links. Nee, links naar rechts. De wonderbaarlijke kunst van MC Escher. Nu in het Fries Museum. Cheaptickets.nl Alle airlines, alle bestemmingen, altijd de beste deals. Cheaptickets.nl NPO Radio 1